In Uruguay heeft een nipte meerderheid van het lagerhuis ingestemd met de legalisatie van de productie, verkoop en consumptie van wiet. Als de NATO ook akkoord gaat, wordt Uruguay het eerste land ter wereld dat marihuana volledig legaliseert. Volgens president José Mujica zal de gecontroleerde teelt en handel van wiet helpen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, is in Pakistan om gesprekken te voeren met de nieuw gekozen regering van premier Sharif. Het bezoek was uit veiligheidsoverwegingen niet aangekondigd. Verwacht wordt dat Kerry zal proberen om bij Sharif wat spanning weg te nemen over de Amerikaanse drone aanvallen. Bij de acties met onbemande vliegtuigen zijn in Pakistan sinds 2004 al ruim 3400 mensen omgekomen.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 We deze ontzettende rustige muziek van Caro Emerald. En de muziekkeuze, uh, zal ik er gelijk even bij vertellen... ...is niet door mij gedaan, maar door Dondergrebber. Die uh, dat voor mij gedaan heeft omdat ik erg druk was. Mijn naam is natuurlijk Ben Zonneveld. Goedemorgen Zandvoort. Zaterdag 27 juli 2013. Naast mij zit Gerry Rutte. Goedemorgen. Goedemorgen Ben. Alles Goedemorgen. goed zo in die hitte? Alles goed, ja. Rustig aan. Hè. Rustig aan. Oké, okay, ja, dat is wel een tip voor iedereen in Zandvoort. Doe het rustig aan. Uh, waar gaan we het vandaag allemaal over hebben? Wij gaan gelijk, uh, als wij dit doorgedraaid hebben, praten met Lana Lemmers over de zandsculpturen, wel dat dit weekend plaatsvindt, daarna gaan wij praten met de nieuwe brandweercommandant uit Zandvoort. Ja, en dan? dat is uh, mevrouw Corine Wit. Ze is al gearriveerd, ja. zag ik ook al. Ze heeft dienst, heb ik gehoord. Dus het kan zijn dat ze opgeroepen wordt. Nou, laten we dat maar we niet doen, maar want anders is het gesprek heel erg kort. <laughs> ja. Dan, uh, gratis ja. trouwen, dat uh, wordt ook wat minder, heb ja. je begrepen. Ja. Uh, dan gaan we het uur over. De watertaxi is terug, die uh, fijne ja, open sloep met al die ja. vlaggetjes. Ja. Die gaat weer van links naar rechts en die ja. heet de neeltje en de koper Wim Brugman. Uh, gaat ons daar wat over vertellen. Dan hebben we een hele tijd rust. Uh, uh, uh, ja, nou ja. Het is een beetje. Uh, er kunnen mensen komen. Ja, vakantietijd. Mensen zijn met vakantie. Het is even een verrassing wie er gaat komen. Maar het, het is allemaal even, <laughs> even interessant. Maar dat laten we u bij tijd uh, laten u dat weten. We gaan komen. het zien. Ja. Dan aan het einde van het programma gaan wij het hebben uh, met Ton Arius en Marie-Janne de Bruin van Café Nuf. Uh, over het Jazz. Jazz dat, dat wordt verplaatst ja. van oomsteen ja. naar Nuf. Ja, leuk. We gaan het ja, zien. Dat gaan ze vertellen. En wie doet er allemaal mee vandaag? Als ik de techniek zie, staan er een mannetje of vijf, zes. Nee, maar, maar ik een... zie hier Pascal van der ja. Beek. Het de tweede uur is het uh, komt Roy van Buringen. Afgelopen. We gaan het allemaal zien. Ja. De redactie is gedaan door Yvonne Roosdaal en Gerry Rutte waarvoor dank. De koffie wordt ingeschonken door Dondegrebber. En wij twee doen het programma. Ja. Dat is meer dan genoeg. Lana, genoeg. goedemorgen welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. We gaan het hebben over Amsterdam Beach Festival en uh, sculpturen aan zee. We zullen eerst even de sculpturen doen. Is goed. Want ik las tot mijn verbazing weer dat er iemand met zijn vingers aan het ja. sculptuur gezeten heeft. Uh, bij New Unicum. Nu pas weer? Ja, ja. nu pas weer. Ja, dat schijnt leuk te zijn. Ik zie de lol er niet van in. Maar er zijn nee. een aantal. Of er is een aantal mensen die dat uh, blijkbaar uh, heel erg grappig vinden. Ik vind het doodzonde. En ik hoop echt dat ze. Uh... Wordt dat weer van ja. dat ja. hadden... herstelt weer. Dat Normaal gesproken is dat, ja. dat niet zo, maar uh, mogelijk. We hebben natuurlijk nee. nu het geluk dat ze aanstaande maandag beginnen hiermee te bouwen. Dus wellicht uh, dat een van de ja. mannen tijd heeft om wat herstelwerkzaamheden ja. Ja. te verrichten. Maar ja, we kunnen ze helaas niet constant oproepen. Want uh, daar... Uh, maar dan moeten natuurlijk ook van ver hè? komen. Ja, ook. Hem? en ja, ja. Die mannen moeten ook een centje verdienen. Dus die kunnen niet constant hier maar de boel ja. repareren. Ja. Dus ze kan, moeten er gewoon ja. vanaf blijven. Ja, je kan niet alles met een hekte omheen zetten. Dat is toch nee, niet ik leuk, ja, denk toch? dat ding staat op de He? rotonde staat. Daar prima, blijf daar gewoon vanaf. Want herstellen ja. is al heel moeilijk. Want wat ja. er af is, kan er niet meer op. Nee, nee, dat dus is de, de O is al provisorisch gerepareerd, zag ik. Ja. Maar goed, dat is het ja. trieste verhaal. Blijf eraf. Ja. Mocht je er ja. wel doen, dan hoop dat je. Geniet ervan en blijf eraf. Opgepakt wordt. Goed! Maar er komt een nieuw festival. Ja. En dat gaat uh, in de eerste week van augustus van start. Of nou, ze gaan week eigenlijk aanstaande maandag al beginnen met de eerste werkzaamheden. Dan, dan zie je nog niet zo heel veel van de bouwkunsten. Nee. Want dan gaan ze zorgen hè, dat het zand er ligt. Dat uh, de ondergrond, er zat een, een houten stellage onder. Mm -hmm. Nou ja, daar gaan ze mee beginnen. En dan gaan ze vrij snel beginnen met bouwen. En dan uh, op 9 augustus uh, wordt er bekendgemaakt, want het is een... Uh, Europees Leven... Kampioenschap in okay. EK. Ja. Ja. Uh, met uh, acht deelnemende landen, om het zo maar te zeggen. Dus acht deelnemers. En een van die heren uh, of dames... die uh, krijgt dan op 9 augustus te horen... dat ze Europees Kampioen worden. Leuk. Geworden, ja? Ja. leuk. Uh, hoe, hoeveel uh, komen er dit jaar? Want ik, vorig jaar waren er 1, twee op de boulevard. Drie Veel. op het Badhuisplein. Het zijn er... Uh, super 7. In totaal ja. hebben we er tien. Maar dan 10. tel ik de twee die we... Al hebben, dus op het Stationsplein okay. en op uh, de rotonde bij Nietnukam. Of bij de ingang Niet van de daar die tel ik dan mee. Ja. Dus komen acht. Uh, nou ja, acht voor de prijs. Acht voor de prijs. Nou, dat is toch een, nou ja, een Europees mooi een een aantal. Erop, uh, ja. Is natuurlijk altijd wel interessant. Het trekt altijd veel mensen. Ik moet ook zeggen, als ik het hele seizoen door daar kijk. Er wordt altijd wel een foto van iets gemaakt. Ja, het is, ja. mensen staan altijd te fotograferen. Dat trekt al aandacht. Ja, ja. Uh, ondanks dat sommige zandvorders daar wat anders over denken, het blijft gewoon ja. prachtig om te zien. Nou, kijk, ja. uh, wat ik heel leuk vind aan het Zandsculpturenfestival is dat het natuurlijk een hele lange looptijd heeft. Mm -hmm. um, als ze er vanaf blijven, zouden ze echt, naar nou, bewijs spreken, een jaar kunnen laten ja. staan. Want ja. ik weet nog wel het eerste jaar. Toen stonden ze net, toen ging het heel hard regenen en toen dacht ja. ik, nou daar gaan ze. <laughs> nou, Toen ging ik de volgende dag kijken en toen waren er een paar uh, deukjes van ja. de regendrupjes. Ja, ja, ja. Of nou, drupjes, dat waren behoorlijke druppels toen. Ja. Um, ze kunnen gewoon best wel heel veel hebben, dus we kunnen ja. ze met gemak tot... We kunnen lang staan, In november. Uh, november ja, ja. En dat is ja. vorig jaar ook gebeurd. Ja. Zijn ze echt weggegaan, bijvoorbeeld, oh ja, sommigen omdat ze gewoon echt lelijk waren door de mensen hadden gesloopt. Of nou, ja. bijvoorbeeld omdat... Ja. Uh, en de ijsbaan er ja. weer bij ons, oh, ja. Ja, ja, klopt. Ja. Um, ze kunnen echt lang staan. En wij merken in de VV dat er echt veel mensen zijn... die daar speciaal voor naar Zandvoort wat komen. Leuk. Dat kan ja. zijn een dagje. Dat kan zijn zelfs uh, met een overnachting. En ja, dat is natuurlijk wat wij uiteindelijk uh, graag willen in Zandvoort. En wat ik altijd um, erbij zeg... is dat de mensen die zo direct gewoon naar Zandvoort kwamen... met hele andere bedoelingen... die hebben ineens een... nou, ja en, nou ja. Ja. ja, en ik denk dat dat maakt... dat je hele beleving positiever is... en dat je dan eerder zal beslissen... van hé, hey, uh -huh. ik ga er nog een keer naartoe. Ja. Ja. Dus ja, ik ben, uh, ben groot fan van de zandcultuur. Nee, ik ook. Ja. Het is ook uh, maar, ontzettend uh, leuk. Ja. vorig jaar aan het einde... las ik een ingezonden brief in de Zandvoortse krant... van nou is het wel genoeg geweest. Ja. Is het zo dat je dat eindig moet maken? Dat je moet zeggen van nou, 30 november ruim ik het op? Nou, dat ligt er een beetje aan. Vorig jaar waren ze in mijn ogen op een gegeven moment... echt niet zo mooi meer op sommige plekken. Um, en dan kan je ze moet je denk ik ze in mijn ogen wegden, weghalen. Ja, ja, ja. Ja. Dus dan moet je beslissen van nou, nu dan is het genoeg geweest. En, op en, op ja, te... ja dat, maar dat ligt natuurlijk aan. Als ze er allemaal gewoon netjes van afblijven... En het ja, is dan niet blijven ze lang staan. Ja, extreme windkrachten, eh, drie weken lang. Dan, dan zouden ze daar gewoon prima kunnen staan. Maar ik ben het wel met die mensen eens. Dat is echt... Gewoon lelijk zijn en toegetakeld zijn. Ja, dan zou ik ze op een gegeven moment gewoon een keertje weghalen. Goed, nou, um, dat gaat dus heel langzaam beginnen. De kermis ja. wordt opgeruimd en dan gaan we met de zandsculptuur beginnen. De kisten zullen arriveren en dan gaan we grote blokken zien. Ja. Yep. En dan zien we de dames en heren uh, schrapen. Ja, Goed. Dat, sorry dat je nog. Dat is ja. ook heel erg leuk. Om, ik, uiteindelijk, als ze af zijn, is dat natuurlijk prachtig. Maar het is. Ik heb daar een aantal keer. Uh, naar staan kijken. En het is gewoon wel heel erg indrukwekkend wat uh, die uh, heren en dames gewoon uh, uit het niks, letterlijk, uh, uit een blok ja kunnen creëren. Ja, het is uh, echt leuk om te zien. Ik uh, loop daar ook wel langs en je kan ook, dus dat is leuk, die mensen gaan het ook vertellen aan je. Uh, als je dat blok zand ziet en je vraagt aan zo'n kunstenaar wat ben je aan het doen, dan gaat hij ook het hele verhaal vertellen wat erachter ja. zit. En dat is heel leuk. Ja. Um, maar, we gaan eerst naar dit weekend, mm -hmm. Zandvoort aan Zee, Amsterdam Beach Festival, uh, in het kader van, uh, uh, hoeveel jaren bestaan Amsterdam was dat ook alweer? 400. Nou nee, 400 jaar de, grachtig gordel. Er gebeurt van alles in Amsterdam. Ja, het is een uh, feestjaar in Amsterdam, ze, hebben ook, uh, ze noemen het jaar Amsterdam 2013, of uh, eigenlijk gewoon 2013. Ja. Dat noemen zij het jubeljaar, nou ja, uh, ze hebben ook wel wat te jubelen gehad uh, al dit jaar. Natuurlijk met als verrassing erbij dat de koning werd gekroond, maar ook uh, heropening. Ja, het was een klein cadeautje. Uh, heropening uh, van het Rijksmuseum uh, van Gogh. Grachtig gordel, 400 jaar. Ze hebben dat gewoon uh, heel erg mooi gecombineerd. Mm -hmm. En daar hebben ze een groot feest van gemaakt. En aansluitend hebben ze eigenlijk uh, ja, met aanliggende gemeenten uh, gesprekken gevoerd. Zo is bij Haarlem met Frans Hals uh, jaar erbij betrokken. Uh, en in Zandvoort hebben we ook een gesprek gehad. Uh, dat uh, vond vorig jaar, uh, ik denk uh, september of zo, plaats. Toen heb ik uh, ikzelf met uh, de burgemeester en uh, de wethouder van toerisme, uh, Belinda Geurenson, hebben we een gesprek gehad met Van Sven Avert. Dat is de directeur van Amsterdam Marketing. En ja, die heeft ons eigenlijk een beetje verzorgd van sluit aan op dat jaar. Want dan kunnen we er promotie voor maken? Want wij hebben uh, nou ja, wel de ruimte om promotie te maken... Mm -hmm. voor, voor alle activiteiten in het jaar. Toen dachten wij, ja, dat kunnen we natuurlijk niet aan ons voorbij laten gaan. Nee. Dus vandaar ook uh, nou ja, de naam Amsterdam Beach Festival... Wat Waar ik ook nog best wat over uit zou willen leggen. Want uh, ik zag alweer uh, mensen die bang zijn dat we binnenkort geen Zandvert aan Zee meer heten. Nou, dat nee. is natuurlijk uh, nee. de Rijnste Kolder. Het is alleen maar een verlenging van het Amsterdamfeest. Ja, nou ja, ja, het is een, een verlenging. En um, kijk, in dit geval is het gewoon echt de knipoog naar Amsterdam. Omdat we, um, ja, in mijn ogen wel het strand van Amsterdam zijn. Ja. We zijn Zandvoort aan zee, maar de Amsterdammer ziet het ook. Die komen vaak komen, ja, komen naar ook vaak naar, naar Zandvoort, ja. omdat zij dat als het strand van Amsterdam zien. Ja. En ik denk dat we daar alleen maar heel erg blij mee moeten zijn. Tuurlijk. Dus in dit geval is het echt vanwege dat themajaar. Um, normaal gesproken is Amsterdam Beach ook gewoon een hele mooie marketingterm. Ja, mm. dat Want, is ook zo. Um, ja. een, een Duitser, een Belg en een Nederlander hoef je niet wijs te maken dat ze hier in Amsterdam Beach zijn. Dat willen we nee. ook helemaal niet. Nee. Maar een Amerikaan, een Chinees of een, of een ja. andere nationaliteit die Amsterdam bezoekt. Ja, het maakt mij niet uit dat hij denkt of zij denkt dat ze hier in Amsterdam zijn. Als, maar ja, zijn, als ze maar hier zijn <laughs> de, en geld uitgeven. Ja, en daar gebruiken wij inderdaad ook de term Amsterdam hmm. Beach voor. Maar in um, dit geval is het gewoon een leuke naam. Aansluitend ja. bij het themajaar. Ja, ja. Het feestjaar van Amsterdam. Ja. Nou, dat zei, uh, het zij uitgelegd. Ja. Um, zand voor de zee blijft zand voor de zee. Maar Amsterdam Beach is gewoon het marketing tool. En dat is ook heel begrijpelijk. Uh, wij hebben in de krant gezien en in jouw uh, folder dat er van alles te doen is. Er is een oproep geweest aan, uh, aan een heleboel uh, uh, ondernemers. Ja. Door jullie. En ja, die, is uh, die is uitgekomen. Ja, daar, daar wil ik nog een klein beetje een toelichting op geven. Mm -hmm. uh, in eerste instantie uh, um, is VV Zandvoort niet degene die eigenlijk evenementen organiseert. Um, maar we zagen wel dat dit een mooie kans was. En we dachten, ja, um, hoe gaan we dat nu uh, uh, vormgeven? Dus toen, um, nou, er is een evenementenplatform. Daar weet Ben uh, genoeg van, maar daar zit hij zelf ook in. <laughs> uh, en daar hebben we dit uh, besproken. En toen hebben we uiteindelijk uh, Chris Steensma, de eigenaar van Haaf van Zandvoort. En ik zelf, en eigenlijk meer op persoonlijke titel uh, gezegd. Ja. Nou, dat gaan, we, dat gaan we trekken. We gaan niks organiseren, maar we gaan wel proberen de ondernemers in Zandvoort te mobiliseren... om iets te organiseren op die dag. Nou, dat is een lange uh, weg in eerste instantie geweest. Maar als ik dan zo zie wat we, wat we daar dan uiteindelijk... Uh, nou, voor elkaar hebben gekregen, dan, dan ben ik daar best wel trots op. Ja. En daar is natuurlijk heel makkelijk dat de VVV... Uh, daar een stukje mankracht in heeft... door de mensen nog een keer een extra nou ja, mailtje te sturen... om het uiteindelijk te bundelen. We hebben heel... Uh, um, uh, veel geluk gehad met, met de subsidie die we hebben gekregen vanuit het Holland Casino Fonds. Want Casino en de gemeente Zandvoort hebben daar echt een uh, serieuze duit in de zak gedaan. Ja. Waardoor we ook echt promotie konden maken. Ja. Ja. Nou, de ja, folder ziet er ook uh, ja. vrij uh, ja. luxe uit. Mooi. Ja. En uh, duidelijk een mooi overzicht over uh, de boulevard en het, uh, en het centrum. Iedereen heeft uiteraard de Zandvoortse krant gekregen. En uh, de toeristen krijgen zondag de flyer bij het station als ja. het goed is. Ja. Dus de promotie is uh, luid ja. en duidelijk. En uh, ik zou graag wat door willen nemen. Het zijn 19, 21 punten zie ik. En uh, de 21 is het afsluitend vuurwerk. Daar is nog wel wat onduidelijkheid over. In de ene publicatie is het zaterdag en in de andere ja. publicatie is het zondag. Maar het is zondag. Ja, het is zondag. Nou, dan is die heel duidelijk. Okay. Uh, op strand is heel veel te beleven. Ja, nou. Ja. Klopt. Neem het ja. eens door. Nou, de mensen uit <laughs> hebben inderdaad de advertentie, maar als het goed is ook de flyer, want die was uh, deze week was bijgevoegd. Uh, bijgevoegd bij de krant, dus kunnen ze nog even op hun gemak nalezen, maar ik zeg, uh, we lopen er gewoon eventjes doorheen. Uh, ja, ik vind een, een oesterproeverij ook altijd wel grappig. <laughs> ja, dat, uh, dat vind ik ook. Uh, dat kan bij Vogelstrand. Mm -hmm. Die hebben uh, nou ja, een beetje Zuid-Amerikaanse sferen. Proberen zij daar zondag aan te brengen met een live band en een oesterproeverij. Dus um, daar kun je lekker smaken. Ja. Ja, en bij de Safari Club uh, is een strandfeest met dj's en er is ook eten en drinken. Ja, klopt. Dan gaan we eigenlijk uh, uh, verder naar Biesclub uh, nummer 5. Uh, nieuwe, nieuwe eigenaar. En die eigenaar. hebben echt ja. ontzettend snel uh, gereageerd. Uh, die, volgens mij zaten die er nog geen week in. En toen was het wij doen ook mee. Nou, dat, dat zijn natuurlijk hele leuke activiteiten in ja. ontwikkelingen. Hele grappige biermeisjes <laughs> van Jupiler. Ja, ja. <laughs> Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ik, ik vermoed dat er een kleine sponsoring hier uh, <laughs> uh, uh, meespeelt. Ja, zij, zij maken er eigenlijk ook een... Uh, een feestje van met, ja, uh, met ja. uh, dus de biermeisjes, dansen, ja. hapjes, muziek in cowboy-stijl. Dus uh, nou ja, ik ben benieuwd. We gaan het zien: Far Out heeft live muziek en DJs ja. van 10 tot 8. Ja, die beginnen inderdaad ook gewoon al lekker vroeg. vroeg. Dus uh, je kan al vanaf 10 uur dat je harde baan Een van de dingen waar ik de hele week al uh, reclame over hoor op de radio ja. bij Sky Radio. En ik ben ook zeer benieuwd, want ik heb het filmpje bekeken. In Londen kon je dat zien. Ja. Dat de microfoons door het publiek heen uh, gaan. Ja, nou ja, dit is wel inderdaad een, een klein pareltje. Uh, we hebben natuurlijk oproep gedaan aan alle ondernemers om daar echt wel iets uh, mm -hmm. te gaan doen. Maar wel dat het binnen je eigen bedrijfsvoering past. In die zin dat, dat we daar geen hele grote investeringen vragen aan de ondernemers. Maar ja, het is natuurlijk wel heel leuk om wel een trekker te hebben. Ja, die hebben we denk ik wel met de Sky Radio Summer Singelang powered bij Arke. Ja, en dat zeg ik er eigenlijk specifiek achter. Omdat dat echt een grote sponsor is. Het is een, een behoorlijk uh, festival met een behoorlijk prijskaartje. En Arke gaat dat dus helemaal uh, um, bekostigen. Ja, dat, is gewoon, dat ja. is gewoon echt wel een pareltje. Daar is al uh, tien dagen lang uh, ontzettend veel reclame voor bij Sky Radio. Um, ja, daar, daar um, denk ik wel dat heel veel mensen ja. op gaan afkomen. Met een ontzettend... Uh, Interessante mystery guest. Om, uh... oh, zeker oh. omdat het uh, landelijk bekend is uh, gegeven ja, ja. door uh, flink wat reclame in het ja. reclameblok. Ja, zeker, komt er. Uh... Um, de Surfschool, ja. een ondernemer die gaat uh, surfles geven. Ja, en ze gaan zelfs surfles de wereld, en sub. Uh, dat is bij Dijssel. De van Dijssel ja, maar dat is bij een andere. Oh, dat, dat is, is bij de Ja, dit is bij uh, First Wave Surf. Okay. Dat zit bij Skyline. En uh, ja. die andere komen we zo aan. Dan uh, neem ik drie standen die naast elkaar zijn: Brussel. Amsterdamse activiteiten, Mango's Beach Bar, Amsterdamse Dag met verschillende Amsterdammers. Jij ja, en Frank van Ed, dat is wel een naam dat die. Is weer de, uh, iemand die de staat. Ja, die, uh, die heeft meegedaan en op zoek naar een uh, uh, nieuwe. Oh, ik André van uh, Nederland. Nee, André, André Hasses, nee? ik weet niet precies ja. hoe het heet, maar dat is wel echt inmiddels een, uh, een ja, bekende persoon Brut, geworden. Zweet en tranen. Zo heet het. Meijer aan Zee, DJ en Brass, hm. Club Nautiek, ja. de Barbecue Beach Party. Klopt. En Frank Tunes, die begint ook lekker om twee uur al. En dat gaat de hele avond door tot uh, 12 uur. Yep. Nou, dan hebben we de spot. Ja, nou, dat is ook echt wel een hele, heel mooi programma. Uh, aangeboden ook uh, door... Uh... En Eco Luchterduinen. En zij hebben ervoor gezorgd, uh, uh, in samenwerking dus met de spot, dat Dorian van Rijsselberg naar Zandvoort komt. Ja, dat is natuurlijk dat wel, is wel heel interessant. Heen, Olympisch kampioen. Ja. Ja, uh, ja. Olympisch ja. kampioen, hè? Ja, ja, ja. vorig ja. jaar in Londen heeft hij uh, goud gewonnen. Dus ja, dat is echt. Uh, Een topper. Echt wel een heel ja. mooi onderdeel van het programma. De volgende Amsterdamse gezellige middag... die gaat bij Sandy Hill gebeuren. Nou, in het Holland Casino is natuurlijk altijd van alles te beleven. Ja, maar dit is wel speciaal. Dit is mobiele ja. speluitleg. Dus dat is en juist... waar gaat die staan? Nou, in het op centrum, de op de boulevard. Okay. Dus eigenlijk niet... je hoeft niet eens het Holland Casino in. Dat mag natuurlijk wel. Maar ze zijn door het hele dorp uh, hmm. nou ja, mobiel. Dan gaan we uh, naar de kermis. Nou, die is er nog uh, tot en met zondagavond. Ja. En dan hebben ja. we nog vuurwerkje te doen. Ja. Uh, Battersplein Jenk Saloon, Han Hollander en Mariette. Ja, Mariette is ook bekend hè, van ja. de Voice of Holland. Dus dat is ook mm, altijd wel ja. weer heel leuk. En het aantal bekende artiesten stijgt hoog in, uh, in Ja, we hebben een leuke dag uh, zondag. Dan uh, vind ik het bijzonder leuk dat op de uh, uh, Grote Krocht een winkel meedoet met kleine modeshows. Ja, daar zijn we bijzonder. ook leuk. onwijs blij mee. Ja, de BKZ. Ja, die gaan uh, schilderen op het Raadersplein. En die hebben nu... Uh, Normaal gesproken uh, doen ze dat op panelen en nu doen ze dat op Amsterdammertjes. Dus dat is oh, ook wel, wel heel leuk. leuk. Ja. Ja, mocht je nog een bril nodig hebben, dan kan je voor 25% korting bij C-Optiek. Ja. Ook altijd leuk. Voor elk wat wils. En er zijn <laughs> natuurlijk uh, in de loop van de avond, eigenlijk in de achtermiddag tot s avonds, uh, op een, bijna alle pleinen. Ik zal hem nog even snel. Uh, dat ja. zijn uh, bij Café de Lamzaal en Café Lauren Hardy met Ronnie Jordaan. Café Anders en Café 4 met onder andere Mike Danen. Café Nuf, Dick Vink op het terras. Café de Klikspaan, uh, Dennis en Yves... Gasthuisplein, het Wapen van Zandvoort... Uh, is een Amsterdamse dag. Op het Kerkplein is Hollandse gezelligheid op het plein. En op het Dorpsplein, dus die zijn net al... de Jengs, Han Holland ja. en Mariette. Nou, dan in de staat, gaan we gewoon verder. Wat je die al had... Deze? Ja, ik heb, het was oh, heel snel, hè, maar ik ja, heb ze allemaal genoemd. Nou, dan in het vuurwerk hebben we het al over gehad. Dus ja. uh, de afsluiting van een feestelijke Amsterdam Beach Festival. Ja. Iedereen weer uh, kijken, licht er weer uit en dan gaan ik, we vergeet vuurwerk Vergeet er nog eentje, staat ja? niet in een flyer, maar oh. ook uh, bij uh, San Remo in de schoolstraat voor zijn van 12 tot 5 uh, allerlei kinderactiviteiten. Dus dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Met luchtkussen. Het luchtkussen, ja. schminken, van allemaal. -Ala. Ja. Nou Alana, een ontzettend drukke dag, ik ja. neem aan dat je overal even gaat kijken. Ik ga overal even <laughs> kijken, we beginnen s morgens vroeg uh, bij het station om uh, de mensen van een ja. flyer te voorzien um, nou ja, en wat vragen te beantwoorden mochten ze Prima. iets willen weten. En ja, we hebben echt we hebben aandacht gehad in het het goed, staat vandaag hetje ja. in de ja. Telegraaf, uh, Sky Radio de hele week al. Um, ik denk dat we ontzettend... Ja. Uh, mooi programma. Denk ik ja, ook. en het weer, en, uh, want ik keek ja, naar dat... het weer. en Het, het <laughs> zou nog een beetje gaan regelen, maar het ziet er nee, het is prachtig uit. Nee, en de rest mooi. van de week ook, dus het uh, dus komt, komt goed. goed. Ja. Uh, en na afloop praten we nog eens even hoe het geweest is. Zeker weten. Lama, bedankt. Jullie Dank bedankt. Dankjewel. Dat is ook leuk, ik hoor mezelf drie seconden later. Dat is er nog niet helemaal uit, daar moeten we nog wat aan doen. Dat gaat er ook niet uit. <laughs> oh. uit. Aangeschoven mevrouw Corine de Wit, de nieuwe brandweercommandant van Zandvoort. Uh, opvolger van Sander Boon als ik het goed heb. Dat klopt. Ja. Uh, hoe lang is dat, is dat al uh, bezig? Hoe lang bent u er? Uh, dat ik uh, postcommandant van Zandvoort ben, is sinds 1 juni. En daarvoor? Dat is heel kort. Uh, nou, ik doe het erbij. Dus ik ben ook postcommandant van Haarlem-West. Is dat uh, um, in het kader van bezuinigingen dat, dat, dat je dan meerdere posten krijgt? Ja, we zijn bezig met een reorganisatie. En een van die eerste stappen is dus dat wij terug zijn gegaan in de postcommandanten. En Sander Boom is dus bezig met een andere functie binnen onze organisatie. Ja? Dus hij is geen postcommandant meer. Dus moesten natuurlijk ook een beetje de post er aan verdelen. En zodoende ja. heb ik Zandvoort erbij gekregen. Ja. Uh, ik wou vragen, wat is een postcommandant exact? Wat, postcommandant, wat kan je daaronder verstaan? Zou je ja. kunnen zeggen dat vroeger gewoon de brandweercommandant was? Ja. Alleen die deed ook preventie erbij. Okay. En dat doen wij dus niet. Dus ik ben uh, verantwoordelijk uh, voor het hele uitdrukgebeuren gebeuren uh, van, ja. van, van, van de brandweer. Ja, want u bent nu in dienst, hè? Uh, ja. Op dit moment, hè? Ja. Ja. ja. Dus als de dus pieper gaat, en hebben we een <laughs> lege plek. Ja. Ja, ja dat zou uh, kunnen. Ja. U zegt, uh, ik ben verantwoordelijk voor het uiterlijk en niet voor de preventie. Nee, voor, voor de uitdruk. uitdrukking. Over oh, de, uitdruk, uitdruk, de Sorry. Uitdruk. Niet, ja, ja. Voor de niet, niet voor de preventie. Maar het geheel, de brandweercommandant in oude stijl... was toch uh, verantwoordelijk voor het hele uh, voor voor Laten ik zo zeggen. Precies, en de huidige postcommandant... want we hebben het sinds wij een veiligheidsregio kennen... maar dat ja? zijn is het een en ander veranderd. Dus alle uh, preventieafdelingen zijn bij elkaar gestopt. Het oefengebeuren is bij elkaar gestopt. Zo uh, so zou je het zo kunnen zeggen. Dus alles uh, wat om uh, de mensen in de rode auto's gaat, om het even maar uh, zo ja. te omschrijven, daar ben ik verantwoordelijk okay. voor. Dus het opleiden, dat ze goed zijn opgeleid, goed zijn geoefend, dat de auto's in orde zijn, dat er voldoende mensen zijn, arbeidsvoorwaarden, noem het maar op. Ja, het was ja. uh, uh, in de jaren dat we nog uh, met, met de Landrover uitrukten en alle fietsjes erachter haalden om de duinbrand te helpen blussen, uh, was het natuurlijk één klik. Er zijn zoveel brandweerlieden, die moeten alles doen. U zegt zelf al, nu, uh, je hebt een uitdruk, je hebt een milieudienst, je hebt uh, preventie. Dat zijn dus echt gescheiden diensten geworden. Uh, kan iemand die uh, de preventie doet ook op de wagen stappen? Ja, ja. dat zijn combi-medewerkers wat wij noemen. Dus als je naar Zandvoort kijkt, die heeft overdag tijdens kantooruren zitten combi-medewerkers. Dus dat zijn overdag bijvoorbeeld preventisten. En als er een uitdruk is, dus als er ergens een brand of een milieu, wat u net zegt, ja, ja. of een hulpverlening, een auto ongeval, dan rukken zij daar naar uit. En ja. s'avonds werken wij hier in Zandvoort puur alleen met vrijwilligers. Ja. En in het weekend. Oké. Okay. En is uw standplaats ook hier in Zandvoort of in Haarlem? Uh, of nou, wisselt dat? En, en. Ik oh. vind het erg belangrijk als leidinggevend dat ik uh, makkelijk te bereiken ben ja. voor uh, mijn uh, medewerkers. Ja. Ja. Ik wil hun ook makkelijk kunnen bereiken. Ja. En daarom zit ik gewoon één dag in de week. Op dinsdag is dat. Zit ik uh, hier in Zandvoort. En de ja. andere dagen zit ik op Haarlem. Op de okay. Okay. Ja. Ja. Overdag ja. Uh, zijn er dus beroeps. En s'avonds werkt u met vrijwilligers. Ja. Die omschakeling, uh, is die groot om een uur 5, vijf, zes? Uh, eigenlijk niet. Want uh, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat de vrijwilligers bij de brandweer... dat zijn een soort part -timers. Qua niveau zit er totaal geen verschil in. Hmm. Ze gaan naar exact dezelfde opleidingen hmm. toe. Ze doen dezelfde hmm. uh, oefeningen en dat soort zaken. Dus qua kwaliteit zit er geen verschil nee. in tussen beroeps en, nee, en tussen nee, vrijwilligers. Nee, oké, okay, ja. Uh, mag ik zo kwalificeren dat dat uh, uh, uitdruk brandweerlieden zijn zonder uh, de, de genoemde preventiespecialiteiten? Uh, of hebben zij die ook? Nee, nee, nee. Uh, preventie heeft natuurlijk heel veel te maken met de regeltjes en wetten. Ja, en Meer van dat soort uh, zaken. Dus dat doen vrijwilligers niet. Vrijwilligers die hebben gewoon een hoofdbaan en doen dit erbij. Ja. Ja. Alleen wij zeggen altijd wel van vrijwillig. We zoeken trouwens nog vrijwilligers. Ja, dus mochten nog mensen zeggen, geïnteresseerd ja, ja, ja. zijn. En zeker die een beetje in Zandvoort-Noord uh, uh, zitten. Dan kunnen ze zich aanmelden. Op de website uh, kun je een aanmeldformulier ja. zien met wat meer informatie. Mm -hmm. Dus tik, tik gewoon in Brandweer Zandvoort en je komt er vanzelf weer bij. Uh, maar de vrijwilligers hebben dus een hoofdbaan. Maar je moet even de slagzin afmaken, want ik voelde hem ja. al aankomen. <laughs> Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Nee. blijven. En dat, dat is rustig. denk ik bij alle vrijwilligers. Maar dat weg, is alle vrijwilligers. Ja, ja. ja. Dat, dat, dat, dat, dat is klopt. zo. Dat denken mensen vaak, maar het ja. is, is eigenlijk een baan, hè? Het is, het is een baan. Het is eigenlijk. Je moet zo serieus moet wel doen. Klopt. We hebben wel ja. het voordeel dat we gewoon merken... dat als ze eenmaal bij de brand weer zitten, dan zijn ze besmet een soort virus. Ja. Nou, ja, dan dan, dan wil willen ze niet echt, meer weg. Hè? Dan willen ze ook gelukkig <laughs> niet meer weg. Dat is mooi. Nou, je ja. moet daar dus wel voorzichtig mee zijn met, met ook met die vrijwilligers die dan niet meer weg willen, want dat is misschien een overenthousiasme. Dat moet je ook nog een beetje kunnen begeleiden. Maar goed, die vrijwilligers nemen dat dan s'avonds over. U zegt zelf al, ik heb nog steeds vrijwilligers nodig. Is dat spannend? Uh, zie je tegen een tekort aan? Nee, we zitten niet tegen een tekort aan, maar juist natuurlijk, omdat er we net weer zegt, het is natuurlijk een belasting naast de baan. Dus willen wij extra vrijwilligers hebben, dat mensen ook kunnen zeggen ik ga met vakantie of ik ga ja. met mijn familie een dagje uit of van dat soort zaken. Want dat moet natuurlijk wel kunnen. Dus het is niet zo dat we brandweertechnisch een gevaar lopen. Maar we willen gewoon wat meer vrijwilligers ja. erbij hebben. Ja. Ja. Om te een zorgen. Soort het, een soort reserve dat Een soort reserve dat de vrijwilligers het naast hun hoofdbaan en naast hun ja. privéleven. Ja. Het toch allemaal kunnen doen. Ja. Ja. Ja. Die, uh, die ploeg die overdag is, is, uh, is beroeps, die gaat naar huis. Ja. Uh, stel er gebeurt iets, iets groots. Ben je dan uh, gedekt binnen een aantal minuten door uh, Halen uh, of ja, Hoofddorp? Dat... Het is trouwens wel zo dat een paar van de beroepsoverdag, die zijn ook vrijwilligers s'avonds en het weekend hier. Dat die lopen gewoon door. Die lopen gewoon ja, door. Ja, ja. Nou, met, met Zandvoort is iets, iets bijzonders aan de hand, want Zandvoort is eigenlijk een soort eiland. Dus daarom zie je ook dat de brandweerkazijnen hier voor Zandvoort, als je kijkt naar het inwonersaantal, relatief groot is. En het heeft natuurlijk ermee te maken dat er zomers twee keer zoveel inwoners eigenlijk zijn. Ja. Maar ook met het feit dat het gewoon wat langer duurt... De toegangswegen zijn natuurlijk... Voor de natuurlijk, toegangswegen uh, ja. om erbij te komen. Ja. En uh, zodoende uh, kan het dus wel. En dat gebeurt er natuurlijk ook. Maar om te zorgen dat er genoeg speling is... Is er gewoon hier even wat, wat, wat, wat extra materiële ter beschikking. Kijk. En dat kan uit halem komen. Dat kan uit de Muiden komen. Dat kan uit Velzen komen. Afhankelijk van hoeveel er nodig is. Dat is geen probleem. Dat bepaalt uh, de zie hier denk ik als het... Uh... Hij daar of zo aanwezig is. Daar hebben we van tevoren al hele duidelijke afspraken ja? over gemaakt. Dus dat is daar al helemaal in computers vastgelegd. Dus als hier meer nodig is dan één tankoverspuit, dan komt hij daar vandaan als het daar ligt. Of daar vandaan of daar vandaan. Het ligt helemaal vast. Er was van de week een duimbrandje. Ja. En uh, ik zag de helikopter afdraaien, dus die ging daar kijken. Uh, is dat nog steeds hetzelfde, dat er uh, eerst een, een landrover uh, uh, heen gaat... of gaat gelijk een uh, materieel heen wat, wat met water en zo gaat, uh, gaat blussen? is ook een beetje afhankelijk met van de melding. Maar Deze keer kwam er dus de melding binnen dat op meerdere plaatsen brand ja. zou zijn. En het zag er echt heel serieus uit. Gelukkig viel dat heel erg mee. Maar voor de zekerheid, juist met de droge weer... Hè, want je hebt natuurlijk niet veel nodig nu om dan toch een gigantisch snel een brand te kunnen krijgen. Ik bedoel, een klein stukje glas... Uit onwetendheid achtergelaten kan al voor een hele vervelende duinbrand hebben. leiden. Dus vandaar ook de vraag aan de mensen, pas nou op wat je meeneemt. En neem ook, ook vooral gewoon weer mee terug naar huis toe. Ja. Een stukje preventie. Ja. Een stukje preventie. een ja. groot bord bij de duinen, verboden te roken en neem je zooi mee naar huis. Ja, ja want het uh, lijkt onschuldig. Maar als het zo droog is, kan echt waar een klein stukje glas kan al een brandoorzaak uh, zijn. Ja. Ja. Als... Uh, Nieuwe brandweercommandant, kom je in de kazerne in Zandvoort? Eigenlijk een gespreid bed, want het is de, de mooiste kazerne in Nederland, heb ik begrepen. <laughs> het is een prachtige kazerne. Als je dan komt en je maakt kennis met die uh, mensen, hoe ervaar je dat? Uh, ik was niet zo bekend in Zandvoort, want ook in Haarlem zit ik nog niet zo heel erg lang. <coughs> ik ben ooit bij de brandweer in Hoorn begonnen, maar voordat ik bij de brand kwam heb ik gevaren op de zeevaart. ik ben stuurman kapitein geweest dus zodoende vond ik het eigenlijk wel leuk om Sandvoort erbij te krijgen ik heb de Sandvoorters leren kennen als zeer enthousiaste collega's, ook leergierig willen gelukkig uit zichzelf ook het een en ander, houden van openheid en eerlijkheid, kom ook niet met een verborgen agenda of wat dan ook maar daar spreken ze je gelukkig ook wel op aan en zeer begrijpelijk het spreekt mij ook aan dat ze daar niet tegen kunnen Nee, dat is wel desant voor Je moet gewoon zeggen wat je wil en klaar. En dan is het, dan is het ook over. Ja, ja en, en, en liever een openlijke nee dan een, een Romein draaien. Terwijl je eigenlijk weet dat het gewoon een nee is. En dat, dat is een uh, dat heb ik wel gemerkt, maar ja. Dat heb ik zelf ook. Dus dat spreekt me eigenlijk wel aan bij de zandag. is eigenlijk wel een, een, een omslag, stuurman, kapitein, brandje, commandant? Eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Ik heb ook op de Wilde Vaart zeg maar, gezeten. Dus nooit op die lijndiensten. Ik wist niet waar ik naartoe ging. Nou, bij een dagje brandweer idem dito. Je weet ja. natuurlijk niet, komt er een brand, ja of nee? Komt er een, een beknelling? Noem het maar op. Ja. Teamverband is erg belangrijk aan boord. Want je kunt natuurlijk niet eventjes uh, iemand laten invliegen midden op zee nee. om iets te repareren. Nee. Nee. Dus het heeft wel heel veel overeenkomsten. Ja, toch wel. Ja. Ik uh, mag ik iets vragen ja, over? Uh, bent u de, de eerste vrouwelijke commandant? Of zijn er meerdere? Van zijn er meer er, dat bedoelt, ja. van ja. ben de eerste, ja. ja. En is, in Haarlem zijn er wel uh, vrouwen. Van ben ik in de, regio. de ja. Ja. Van de regio geloof ik dat ik ook de eerste Het is niet zo Nederland. Nee, in nee, Nederland nee, nee, nee, nee, zijn er meer Oké, Ja ik heb ik heel heb... belangrijk, dus vandaan dat ik het niet precies weet. Nee, nee, nee, nee. Uh, gezien de tijd wil ik, ik eigenlijk nog twee ja. dingen doen. Ja. We hebben het over de open ja. dag, hè. Die is, we uh, kijken, de is... 31 augustus is er open dag. De ja. kazerne wordt opengesteld de de, vanaf 12 uur tot 3 uh, tot uur. uur. De kazerne open dag is niet alleen voor de brandweer, is voor alle, uh, geen, iedereen die hem gebruikt. is ook voor de reddingsbrigade, dus wil je kijken bij de brandweer, dan kom je kijken. Wil je kijken bij de reddingsbrigade, dan kom je kijken. En wil je, de en wil je vrijwilliger worden, dan kom je zeker kijken. <laughs> ja. Lijkt me een goed idee. Ja, ja. Leuk, leuk initiatief. Ik kan het u aanraden, ja. want er worden mooie demo's ja. in elkaar ja. uh, gezet. dan zie je ook wat de brandweer doet. Dus leuk voor de mensen die het niet zo bekend mee zijn. Maar ook voor degene die zeggen, hé, hey, het lijkt me wat. Ik ga ga dan ja, gaan, ja, kijken. gaan kijken, gaan ja. vragen stellen. Ja. ja, nou prima. Hartstikke We komen goed. zeker kijken. Ja. Um, en daarna gaan we naar de historische Grand hier, Want het is de 31ste. <laughs> ik wil hartelijk bedanken voor de komst. En, uh, ja. en misschien praten we later nog een keer verder. Zeker als er uh, open dag ja. is geweest. Hoe wat de respons is en hoe dat nou verder gaat. Ik ben jammer genoeg zelf de 31ste met vakantie. Want dit was gepland voordat okay. ik de postcommandant van hier met ons was ik er ja. zeker bij geweest. Oké, okay. okay, nou dank u wel. Maar, ja, tot, tot ziens. Dank, voor je, dank je wel. John en Kiki die don't go breaking my heart. He, nou. om even aan meneer de Grebbe vraag heeft dat met trouwen te maken. <laughs> het is ja, wel ja, heel ja, toevallig. Ja. He? Heel toevallig. Het heeft heel toevallig <laughs> wel wat met trouwen te maken en we gaan het ook hebben over uh, trouwen en we gaan dit uh, maar misschien ook wel over betaald, want ik heb mooie foto's gezien in de krant uh, ja. van een trouwambtenaar. Aangeschoven is Erik Leffers. Uh, ambtenaar van de gemeente Zandvoort die weet alles van trouwen staat er in de krant dat staat er inderdaad Ben, ik weet er alles van ja, ik ga mijn best doen um, het gaat in eerste instantie over gratis trouwen uh, dat gaan jullie iets veranderen Klopt. Um, is, is er te veel? willen mensen te veel gratis trouwen? is de uh, druk te hoog? Uh, in die zin is de druk uh, in ieder geval aan het veranderen. Je ziet een, uh, een verschuiving, uh, uh, zeker in 2012, uh, dat er uh, veel meer gebruik dan, uh, wordt gemaakt van het gratis trouwen dan voorgaande jaren. Uh, dat kan zijn omdat andere gemeenten wachtlijsten gaan creëren, uh, omdat, je dat, daar, wachtlijsten? Uh, omdat daar ook te veel vraag is. Of voor, gratis voor gratis trouwen. Dus uh, met name uh, burgers buiten Zandvoort om. Gaan dan uh, zoeken naar andere locaties. Okay. En komen terecht uh, onder andere ja, bij Zandvoort. Zandvoort ja. En dat, hebben wij, uh, ja. dat, hebben, dat zien wij ook. Om even aan te geven Ben. Ja? Um, in 2010 werd een 39 keer uh, gratis uh, getrouwd. In 2011 45 keer. En in 2012 Aha. 54 keer. Dat is Op, is zo. Op zich valt dat nog wel mee, maar wat zie je dus? Dat uh, het aantal mensen buiten Zandvoort uh, in 2010 waren dat er 4, in 2011 8 en in hey. 2012 24. Nou, dan, daar... zou je, dan zou je kunnen spreken van uh, overzoekers. Oh, ja, ja, exact. En dat, uh, het is gratis. En uh, oorspronkelijk is dat ook om een reden gedaan. Uh, voor hmm. uh, mensen die toch uh, ja, financieel wat minder bedeeld waren. Maar ja, dus... ja, maar dat is Gel geldt die reden nou nog? Want ja. je, ziet, je ziet een toename in het, in het complete getal. Ja, dat, uh, dat mag niet, Ben. We mogen het niet uh, afhankelijk niet? stellen ja. van, uh, van uh, vermogen of van inkomsten. Uh, uh, dus wij mogen die, uh, die, die norm van wat verdien je, mag dat, je niet dat mogen wij niet hanteren. Oh. Nee, oké, okay, maar. Uh, het woord crisis valt uh, toch al honderd uh, keer, dus mag ik dat ook een keer gebruiken. Uh, geeft dat een, zou dat een aanzet kunnen zijn, omdat je niet mag vragen, dat er gratis getrouwd wordt? Dat zou heel goed kunnen. Ja. En dan in het vervolg van het krantenartikel, zie jij mensen keurig uh, geprikt en gesteven toch ook komen dagen met. Uh, ja, riante dingen. Uh, nou, dat, dat, is, dat is inderdaad opmerkelijk. Dat, uh, dat er toch uh, trouwstellen zijn die toch uh, behoorlijk uh, in nette kleding, om het, he, wat je daar nou ja. kan voorstellen. Uh, uh, uh, of dat nou altijd per definitie een witte jurk is en een uh, mooi zwart pak. Maar in ieder geval wel, de reden nee. uh, uh, uh, voor het graadstrouw is toch een wat sobere plechtigheid. Ja. He, dat ja. doen wij ook. Vijf minuten. A 10 minuten, dan is het uh, de plechtigheid voorbij. Dat is heel En dan kort. Uh, valt het soms toch op uh, hoe uh, trouwstellen uh, zich toch opdirken uh, in, uh, in, uh, met alle uh, ja. uh, uh, egaars en uh, bloemen en uh, ja, mooie jurk. Leuk, ja, ja. Ja. Ja, het zou natuurlijk ja. de dag kunnen zijn. Hè. Ik wil op maandag trouwen, de toevallig is gratis. Of ik uh, wil gratis trouwen en als ik nou niet op uh, maandag wil trouwen. Hè, want ja. gaan we straks gaan we over naar de dinsdag. Maar wat kost het dan wel? Uh, als jij op maandag wil trouwen... Nee, denk? als ik gewoon door de week wil trouwen. Door de uh, maandag is, is gratis. Uh, maandag is gratis, maar natuurlijk kan je ook op maandag uh, ook gewoon trouwen. Okay. En dan oh. maak je gebruik van, het, uh, van, het, uh, van de raadzaal. Ja. Of op een uh, locatie buiten uh, de raadzaal. Maar uh, een voorbeeld, als jij op maandag wil trouwen, uh, of tot, tot en met vrijdag, zeg maar mm -hmm. door de weekenddag, in, uh, in de raadzaal, is het 390 euro. Okay. En op een uh, buitenlocatie is het uh, 425 euro. Die uh, buitenlocaties hè, die zijn redelijk gegroeid. Je ja. kan bijna overal uh, trouwen. Klopt. Zie je nou dat daar veel gebruik van wordt gebruikt? Ja. En dat wil ik niet zeggen meer als de raadzaal. Uh, nou, beide. Uh, ja? Je ziet dat er. Uh, ook daar heb ik even een. Ja, een onderzoekje <laughs> naar gedaan. Uh, nee, je ziet inderdaad dat het, het aantal huwelijken op zich blijft wel redelijk stabiel. Het betaald uh, trouwen uh, ligt zo rond de 90. Uh, dus dat is exclusief de gratis uh, trouwens, dus rond de 90. En je ziet wel dat het aantal uh, huwelijke geregistreerd partnerschappen... Hè, want dat kan, uh, kan ook, dat dat wel op locatie toeneemt. Uh, op, uh, ook weer even een vergelijking. In 2010 waren dat er uh, op door de weekse dagen 42. En dat zit nu in 2012 zit dat al op 65... Nou, op de zaterdag blijft dat ongeveer gelijk. 14 in 2010 en in 2012 ongeveer 15. En ook op de zondag, waar ook getrouwd kan worden, dat blijft ook gelijk op 2 à 3. Is dat is, duurder? Ja, in, het dat is in het weekend is het duurder. Ja, ja Als jij uh, nogmaals bent uh, gezellig... Nee, ik, ik ben heel gezellig al gelukkig getrouwd. Uh, dus je bent helemaal gelukkig getrouwd. Je getrouwd. Nou, hypothetisch <laughs> dan ben uh, <laughs> uh, Als jij op zondag wilt trouwen op een uh, locatie buiten het gemeentehuis, dat kan op alle zondagen, bijvoorbeeld, mm -hmm. dan is het duizend euro. Zo, maar je ziet het gebeuren. Ja, je het ziet het gebeuren. Heel veel, ja. Ja. Ja. En ja. als jij, uh, we, we bieden ook nog steeds de, de trouwlocatie aan op de zondag uh, in het gemeentehuis, de eerste zondag van de maand. Mm -hmm. oh. Uh, en dat is een bedrag van 1277 euro. Daar hangt een prijskaartje Dat, per ja, dat een prijskaartje Ja, dan zeker een prijskaartje ja, ja, maar, ja, maar als je dat nou per se wil ja, en je leuk? kan dat investeren, ja. dan moet je dat dan vooral je doen. doen. Want het ja. blijft een leuk gezicht als je midden op de zondag daar die... Absoluut. Uh, ja. En het ja. is natuurlijk een geweldig mooie locatie, ja. uh, het raadhuis. Ja. Raad ja. En ook de locaties op het strand. Dat is prachtig. Ja, gezien de toeloop en overloop en de druk, zijn jullie als gemeente van plan om daar... Een verandering in te brengen? Ja. ja. Eerstens las ik uh, dat je één van de partners moet inwonen... ...verantwoord zijn. Klopt, ja. Een van beide uh, partners moet uh, uh, ingeschreven staan... ...in de gemeentelijke basisadministratie. Dus in het uh, bevolkingsregister. Ja, klopt. Um... Is dat alleen in Zandvoort of is dat landelijk ook? Nee hoor, dat, uh, dat is, uh, elke gemeente is daar vrij in. Okay. Uh, dus uh, wij hebben uh, die regel nu uh, gaan we instellen vanaf 1 januari 2014. Um, ja, dat, dat, je ziet het wel in meerdere gemeenten. Ja, dat minimaal één van beide ingezeten moet zijn in de gemeente. Nou ja, als die overloop er is, dan ga je als gemeente zelf wel verzinnen dat je dan je eigen inwoners uh, een soort prio geeft... En die moeten dus ingeschreven zijn, eentje van de twee. Uh, van maandag wordt een andere dag. Klopt, van maandag gaan we het verplaatsen naar de dinsdag. Waarom is dat? Dat is omdat wij uh, de ambtenaar van de burgerlijke stand, uh, die moet het huwelijk voltrekken. En dat is gewoon om praktische reden. We hebben op de dinsdag uh, hebben wij uh, wat meer personele capaciteit om uh, die uh, die plechtigheid uh, waar altijd een ambtenaar burgerlijk stand bij aanwezig moet zijn, nee. want die moet het huwelijk voltrekken. Uh, dus gewoon echt om praktische reden doen we het nu op de dinsdag. Hoeveel uh, um, ambtenaren van burgerlijk stand in dienst van de gemeente hebben wij eigenlijk? Uh, nou, dat zijn eigenlijk de ambtenaren die werkzaam zijn bij de afdeling uh, burgerszaken. Ja. Of Het is eigenlijk geen afdeling, maar een, uh, hou mee voor burgerszaken. In principe is iedereen uh, die daar uh, iets te maken heeft met uh, uh, het, het issue burgerlijke stand, is ambtenaar van de burgerlijke stand. Want heb ik ook een aantal uh, mensen die niet in dienst zijn van de gemeente. Ja, die klopt. Ook, uh, ja, dat zie je ook. Dat zijn uh, de buitengewoon ambtenaar ja. burgerlijke stand. Die zijn uh, beëdigd door de rechtbank en benoemd door uh, het college om uh, gedurende een aantal jaren, ik geloof dat ze voor vijf. Ja dan benoemd worden mm -hmm. Om uh, huwelijken te voltrekken Maar die mogen dus alleen maar huwelijken Voltrekken en niet de werkzaamheden Die ook de ambtenaar van de burgerlijke stand Doet ja, het is een Ik kan mij nog herinneren dat we uh, met Piet van Slaven Destijds gesproken hebben dat die alle voorbereidingen moest doen het trouwboekje mee moest nemen. En, en, en uiteindelijk deed dan de bijzondere ambtenaar deed de, de plechtigheid. Ja, de buitengewoon ambtenaar, ja. ja. Klopt. De ambtenaar burgerlijke stand. die doet de administratieve werkzaamheden. Dus die zorgt ja. dat alle papieren in orde zijn. Ja, ja, ja. de actes en dergelijke. En dan uiteindelijk is de, de BAPS. De buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. De BAPS, ja. Ja, die neemt, de BAPS. Die neemt de spullen eigenlijk mee. en die ja. gaat het ceremonieel af tikken, als ik het zo mag zeggen. En uh, hopelijk ook uh, de act is voorzien van de handtekening, want dan kan, kan iedereen uh, het glas heffen en dan is het huwelijk geslaagd. Ja, dat hoop je maar. Ja, ja dat hoop je zeker maar. <laughs> dat hoop je. Ja. Daar gaan we wel vanuit. Gaan we gaan er wel eens mis in de dorp, lopen. Um, denk je uh, dat dat, een, een, een, dat het echt gaat terug gaat lopen dan? Want het wordt nu een verplichting. Um, ja, dus er kunnen nog maar twee zand voor op die gratis dag. ja, klopt. Dat uh, Even voor alle duidelijkheid. Het gratis trouwen. He, be, uh, ja, ja, ja, het gratis trouwen. Uh, dat weten we niet. Dat moeten we dus ook uh, na afloop van uh, 2014 gaan we ook uh, evalueren. van wat, is, uh, wat zijn de effecten van, uh, van deze maatregel. En daarnaast kunnen we nogmaals uh, uh, uh, uh, uh, trouwstellen nog steeds voor Zandvoort kiezen. Door de week uh, van maandag tot en met vrijdag. Zaterdag, zondag. Alle, alle dagen zijn Op alles. alle dagen en uh, ja, geweldige locaties. Dus ik ben zelf ook heel benieuwd uh, wat de effecten daarvan zijn. Van uh, het, het gratis trouwen verplaatsen van ja. de maandag naar de dinsdag. En dat een van beide ingezeten moet zijn van Zandvoort. Ja. Hey, kijk, het, het getal is het getal. Hè? Dus 2 is 2. En wat er overloopt dat zal dan gaan betalen denk ik. Klopt. Ja. ja. Um, ik weet genoeg. Oké, okay, Ben. Uh, uh, ik hoop dat het duidelijk is voor, uh, voor de mensen die uh, dan gratis uh, willen gaan trouwen en ook moeten betalen. Eén uh, ding wil ik nog even vragen. We hebben net een aantal getallen genoemd. Ja. Ik zie hier een, denk een APV liggen. Uh, de, dat is de leesjesverordening. Ja, de leesjesverordening. Ja. Ja. Dus als mensen dat willen weten, bij wie kunnen ze dan terecht? Ze kunnen altijd op de website van de gemeente Zandvoort. www.zandvoort.nl mm -hmm. Kijk, uh, het is een, een, een, een eenvoudige uh, hulpmiddel om daar uh, trouwen in te tikken. En je wordt ja. verwezen naar de, de site met alle informatie op welke dagen je kan trouwen. Gratis trouwen en de daarbij behorende tarieven. Mm -hmm. En wat je zoal mee moet nemen als je echt... Ja. van plan van met landen. om te trouwen. En voor de duidelijkheid, het gaat 1 januari pas in. 1 januari 2014. Ja. Oké. Okay. Okay. Eerlijk bedankt. Leuk. Graag gedaan Ben. En we spreken elkaar zeker okay. nog over het resultaat hiervan. Absoluut. Dank jullie, Dank jullie wel ook. Okay.